Drie uur. Dit is Radio 1. Met Thees van den Brink en Elsbet Gruteke. Joods-Orthodoxe wijk, Joods wijken in Europa vinden we een bezienswaardigheid. Maar nu er een islam-Orthodoxe wijk lijkt ontstaan, is ons land in rep en roer. De bevriende topcriminelen La Serpe en Jesse R. spraken vaak over religie ontdekte misdaadjournalist Bram Enderdijk. Nu is het NOS Journaal met Dorad Megens. De patiëntveiligheid in het VUMC in Amsterdam is volgens minister Schippers niet in het geding. Dat zei ze in antwoord op vragen van de SP. Die partij maakt zich zorgen door berichten dat er voorlopig minder patiënten worden geopereerd op de afdeling longchirurgie van het ziekenhuis. De afdeling kwam vorig jaar onder verscherpt toezicht. Toen bleek dat patiënten te lijden hadden onder de gebrekkige communicatie tussen medisch specialisten. De longafdeling werd toen gesloten. De Volkskrant meldde vrijdag dat er opnieuw problemen zijn... en dat er een totale operatiestop geldt op de afdeling. Zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg als het VUMC ontkent dat. De SP wilde van de minister weten of het niet steeds verder achteruit kachelt... met de situatie in het VUMC. De A2 is ter hoogte van geleen in beide richtingen dicht na een ongeluk. Een vrachtwagen met kalksteen is gekanteld... en is deels op een andere rijbaan terechtgekomen. Er is een onbekend aantal gewonden... De snelweg is in beide richtingen dicht, tussen Urmond en Born. Zometeen meer hierover in de verkeersinformatie van de ANWB. In Koten heeft de politie het gebied rond de vindplaats van de broertjes Ruben en Julian opnieuw afgezet. Het is niet duidelijk waarom. Na de vondst van de lichamen werd zondag de omgeving hermetisch afgesloten voor sporenonderzoek. Aan de hand van de sporen hoopt de politie vast te kunnen stellen wat er met de broertjes is gebeurd. Gisteravond werd het sporenonderzoek in Koten afgerond. Direct nadat de plek was vrijgegeven werden de eerste bloemen gelegd. De Raad voor Strafrechtstoepassing heeft forse kritiek... op de gevangenisplannen van staatssecretaris Teve. Die wil onder meer gevangenen vaker een enkelband geven. Volgens de Raad tasten de voorstellen de kernwaarde van detentie aan... en leveren ze risico's op voor de veiligheid van de samenleving. De elektronische detentie is onderdeel van 340 miljoen euro... aan bezuinigingen die Teve wil doorvoeren. Ook de Raad voor de Rechtspraak heeft kritiek op de gevangenisplannen. De Raad vindt dat alleen rechters mogen beslissen... wat voor straf iemand krijgt. Het weer is bewolkt. Af en toe valt er wat regen of motregen. Langs de oostgrens breekt mogelijk even de zon door. Het is 12 tot 14 graden. In de zon mogelijk 16 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. En dan wordt het ook nog wat kouder. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Wijnand -Zwaan. We horen het al in het nieuws, er zijn flinke problemen in het zuiden op de A2. De snelweg Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht tussen Urmond en Born. Er ligt daar een gekantelde vrachtwagen met kalk. Het opruimen gaat nog uren duren. Het verkeer van Maastricht naar Eindhoven kan er mondjesmaat langs via de af- en oprit. De afsluiting veroorzaakt in beide richtingen 4 kilometer file. Het verkeer van noord naar zuid richting Keulen kan het beste omrijden via Venlo over de A67 en de Duitse A61. Bij Amsterdam op de A10 Zuid is een spoedreparatie aan de gang bij knopend Watergraafsmeer. Daar staat 2 kilometer vide. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Ee dit is de dag. Elspet Grutteke en Thijs van den Brink. Volgens Dagblad Trouw ontstaat er een mini-kalifaat in de Schilderswijk in Den Haag. Journalist Maarten Segers woont er vlakbij, maar ziet dat heel anders. Zometeen een debat. Huurmoordenaar Jesse R. en crimineel Peter La Serpe waren partners in crime. De een is vrij met een zak geld, de ander zit levenslang in de gevangenis. Ja, wat bezielt jou, een net jong afgestudeerde journalist Bram Enderdijk... om daar een boek over te schrijven? Ja, goede vraag. Het <laughs> staat ver van me af, zou je zeggen. Maar ja. Ja, goed, ik, ik uh, las dat samen met mijn collega Enzo van Steenberg... met wie ik het verhaal heb geschreven. En ik dacht, ja, hoe word je nou huurmoordenaar? Ik bedoel, jij bent journalist, jij stelt me hier vragen. Ik ben ook journalist, maar ja, iemand anders schiet vol geld mensen... het licht uit het ogen. Ik dacht, ja, hoe gebeurt dat? En vandaar het boek. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Daniel D. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website, dag.nu. Geert Wilders breed. vanmiddag zijn stokpaardje. Hij bezocht de Haagse Schilderswijk nadat Dagblad Trouw... dit weekend de wijk afschilderde als een mini-staatje van orthodoxe moslims. We praten erover met twee journalisten die de wijk goed kennen. Maarten Segers en Perdiep Ramasser. En hij is de journalist van Trouw die het verhaal bracht. Maarten, je komt net binnen... Jij woont in uh, de Schilderswijk, niet in de driehoek waar het over ging. En je bent bezig een boek te schrijven over uh, moslimextremisme, ook wat je aan zou kunnen treffen daar in die wijk. En je schreef het boek Wij zijn Arabieren, mondvol. Herken jij het beeld van de Schilderswijk zoals je dat in trouw hebt kunnen lezen afgelopen weekend? Nou, ik wil even twee dingen nuanceren. Oh, nee, nee nou, wat heb ik nou weer fout gezegd? <laughs> ik woon in het uh, aangrenzende Transvaal. Oké. Okay. En ik schrijf niet een boek alleen over moslimextremisme, maar ik schrijf een beeld over de wijk en over de Schilderswijk, wat er allemaal leeft. Oké, okay, en je bent buiten adem? En verder eigenlijk ik nog een beetje. Ja, <laughs> ja. Want je komt net met de trein vanuit Den Haag om hier ons te kunnen vertellen... of het beeld wat geschetst wordt in dat artikel... of dat ook een beetje overeenkomt met jouw beeld. Hoe beleef jij die wijk? Um, het klopt, zoals in het artikel staat, dat het conservatief is. En dat er heel veel moslims wonen. En dat er ook heel veel orthodoxe moslims wonen. En dat er dan ook inderdaad een islamitische cultuur bij hoort. He, dus uh, winkeltjes waar ze halalvlees uh, verkopen... en ik hoor ook wel eens de gebedsoproep uh, door de straat. Dat is allemaal waar. Maar wat in dat artikel gesuggereerd wordt... dat het ook zou worden afgedwongen... en dat er een bepaalde sharia-recht uh, zou heersen... Ja, dat beeld herken ik helemaal niet, want uh, je kunt daar gewoon over straat lopen, uh, rokend, en mijn vrouw loopt ook gewoon in zomerjurk's op straat, en dat is echt niet zo'n probleem. Nee, nou, daar zo meteen over. Eerst even over dat bezoek, want jij bent ook even gaan kijken. Uh, vandaag zowel Geert Wilders als Lodewijk Asscher in de wijk. Wie heb je gezien? Uh, Wilders. Ja. En? Dus die heeft zijn toertje gemaakt, en precies zoals jij zegt, uh, zijn stokpaardje uh, bereden. Ja, meer journalisten dan uh, belangstelling. Uh, wat Marokkaanse jongetjes, maar uh, ja verder is het gewoon heel rustig verlopen. Ja, en zag je dat hij met mensen aan het praten was? Wat, wat heeft hij gedaan in de wijk? Nou, hij is alleen maar met journalisten gaan praten. En uh, ja, hij, zei, hij zei zelf natuurlijk heel kolderiek van... ik wil de Nederlanders die naar nou nog wonen een hart onder de riem steken. Maar het is een beetje overbodig, want die wonen daar natuurlijk helemaal niet. Dus het, het is gewoon een soort van populisme of zichzelf in de belangstelling stellen. Van kijk, ik durf hier nou door die schilderswijk te lopen... en nou oh, ben ik stoer. Er woont überhaupt geen Nederlander meer? Nou, heel weinig. Ik bedoel, ik woon in een straat met 200 huizen. Als daar vier Nederlandse families wonen... dan, dan heb je het wel gehad, denk ik. Dus, uh... We gaan even naar uh, Per Diep Ramasse. Uh, Verslaggever bij Trouw. Schrijven van het artikel. Per Diep, had je verwacht dat je zoveel reacties zou krijgen? Nou, ik had... Um... Ik had wel verwacht dat er wel wat zou komen, maar ik had niet verwacht dat het zo heftig zou zijn de nee. afgelopen dagen. En het is ook doorgegaan tot en met vandaag. Ja. En dat komt natuurlijk ook doordat uh, Geert Wilders aankondigde dat hij vandaag daar naartoe zou gaan. Um, dus dat, dat heeft natuurlijk allemaal inderdaad mee te maken. Dus ik ben het helemaal eens uh, met Maarten Segers over dat het inderdaad... Hij er wel voor dat er nog meer media-aandacht overheen komt. Um, dat is waar, maar ik kan niet verwachten dat het zo heftig zou zijn. Nee, er komt nu ook zelfs een debat in de Tweede Kamer. Uh, ik kan me voorstellen dat toen jij dat artikel schreef, dat je dat misschien niet in gedachten had. Nou, ik had, nou ja, ik eerlijk gezegd, kijk, ik, ik had gedacht misschien in de gemeenteraad van Den Haag. Maar dat is juist heel anders gegaan. Het is juist uh, in de Tweede Kamer gingen ze er veel meer overheen dan, uh, dan in de gemeenteraad. Hm. Uh, in de gemeenteraad waren er ook drie, uh, drie, vier, vier raadsleden van de VVD, D66 en. Uh, Um, van het CDA... die uh, vervolgens... die zijn even smiddags of even... He, uh, die zijn naar de wijk geweest... en die hebben met de politie gevraagd... die hebben met de buurtvader gesproken... die zijn bij een paar buurtbarbecues geweest... en uh, vervolgens kwamen ze terug en zeggen ze dat het beeld... wat is geschetst door de krant... Uh, door trouw uh, moet worden bijgesteld. Hm. Um, nou vroeg ik me af... wat voor beeld dat gaat... nou begrijp ik ook uiteindelijk dat het gaat om het beeld... inderdaad van een klein kalifaat... en een uh, mini-sharia... Nou is dat zo dat ik, uh, in mijn verhaal heb ik, dat is uh, geciteerd, uh, het is uh, wat mensen noemen, hè? Het is, ik heb dat niet zelf bedacht. Nee, het is wat, uh, je, dat teken jij op uit de mond van mensen die in die buurt wonen. Ja, ja, ja, ja. en, in, uh, en uh, ja, dat, ik heb het ook gezegd, het wordt zo genoemd. En uh, goed, dat snap ik, dat mensen daarover kunnen vallen, want dat klinkt natuurlijk heel extreem. Maar vervolgens hoor, hoor ik wel van heel veel mensen nog steeds, ook afgelopen weekend na de publicatie dat ze zeggen, die voorbeelden die er worden genoemd... dat, die dus wel, uh, dat, die, dat ze dat ook meemaken. En ja. Dat ze dat heel reëel vinden. En uh, dat ze dat zich heel goed kunnen voorstellen, ja. op zijn minst. Nou klinken er eigenlijk twee verschillende verhalen. Maarten Zegers, jij zegt, ik herken dat beeld niet. Uh, per Diep, jij hebt het opgeschreven, je herkent ja. het wel. Jullie ja. kennen beide die wijk, hebben er beide rondgelopen. Ja, wie van jullie moet ik nou geloven, Maarten? Nou, het is niet zo dat uh, Per Diep liegt... En het klopt helemaal dat het een heel religieuze samenleving is. En zelfs, zo zou je noemen, een parallele samenleving. Ik zal, ik zal even een voorbeeld geven. Uh, er woont een Turkse man en een Turkse vrouw bij elkaar. Die hebben een relatie, hebben een, hebben een kind, maar zijn niet getrouwd. Nou, dat levert voor de familie levert het problemen op. Dus er wordt gezegd, jullie moeten trouwen. Dus er wordt dan een islamitisch huwelijk gesloten voor de familie. Maar ja, dat is dan weer verboden in de Nederlandse wet, want je mag geen religieus huwelijk sluiten zonder een burgerlijk huwelijk. Nou. Dan kun je dus zeggen van ja, dit is heel islamitisch en sharia. Maar het zijn wel de mensen die daar wonen en die daar leven. Dus je kunt niet verwachten uh, als moslims daar de, het grootste deel van de bevolking zijn... dat ze daar allemaal met bier in de hand en sigaretten over gaan nee, Maar lopen. de vraag is natuurlijk, per diepe, en daar gaat jouw artikel ook over... Uh, kunnen nee, autochtone Nederlanders die daar nog wonen... ook nog gewoon hun leven leiden zoals ze dat willen? En beeld, wat dat jouw artikel opreist is dat dat heel lastig wordt. Nou ja, kijk, mensen zeggen tegen mij dat, uh, dat ze uh, zoiets hebben van: nou, kijk, mijn kinderen worden groot. En uh, wij vinden het op zich, ja, wij kunnen het wel later van ons afglijden als wij een opmerking krijgen. Maar onze kinderen worden groot en ik vraag me af of dat wel of dat dan. Hoe zullen zij dat gaan ervaren en of dat niet lastig wordt voor Maar wat, maar wat voor opmerkingen zijn dat dan? Nou ja, dat is toch van uh, die dame die ik in de krant had bijvoorbeeld, zei heel duidelijk van ik heb een dochter die, uh, nou goed, ze groeit op <laughs> en uh, ja, ze draagt jurkjes en ze is wel eens aangesproken en uh, daar kun je van zeggen van dat is niet erg, dat gebeurt. Ja, Maarten zegt, mijn vrouw gebeurt het niet. Nee, nee. nee. Maar dan, is dat dan toevallig? Gelukkig dat... maar, ja, gelukkig gebeurt het niet. <tie> uh, is, uh, dat kon ik denk ook niet, ik zou me ook niet verbazen, dat het, uh, ik, kan, ik kan ook niet hardop zeggen van en ik weet dat ook niet, ik heb daar geen kwantitatief uh, onderzoek naar gedaan van hoe vaak het gebeurt. Maar ik weet wel dat er uh, dat, het is, dat het gebeurt. En ik ja. heb voor mijn onderzoek heb ik, uh, tenminste, als ik even heel even kort mag uitleggen, het is, uh, ik ben uh, ik ben daar naartoe gegaan omdat ik uh, ging schrijven over jihadisme naar Syrië. Ja. En uh, vervolgens. Uh, uh, nou goed, ben je in de Schilderswijk, want dat is toch een wijk waar het voorheen ook wel het een en ander gebeurde op dat vlak. zeiden van, nou daar, in ieder geval weten ze daar veel van af. Toen werd ik doorverwezen naar de vergeten driehoek. En uh, ze zeiden van, daar wonen heel veel mensen die vrij orthodox islamitisch zijn. Die kunnen je waarschijnlijk wel verder helpen. Zo is het gegaan. Ja, en toen kwam je en tegen... Toen ging ik daar naartoe en toen heb ik met heel veel mensen gesproken. Gewoon echt ook uh, nou ja, op straat. En ik heb ook... Uh, uh, via, via andere bronnen ook uh, andere mensen weer gekregen. En ja, er kwamen toch bijna iedereen had wel, wel, wel zo'n voorbeeld ja. van: uh, dit is mij overkomen. Of ja. dit is mijn dus dus jij tekent een aantal verhalen op, Maarten. Jij zegt: van ik heb het zelf niet ervaren. Uh, uh, uh, ja, Is dat dan een kwestie van hoe je er zelf in staat? Want hoe verklaar je dan toch die, verschillen, die verschillende in ervaring, uh, verschillen in ervaring in die wijk? Ja, goed, ik zie gewoon veel grotere problemen dan dit in die wijk. Zoals? Veel armoede, mijn buurman uh, die drugs dealt. Ja, weet je, dat zijn veel problemen die veel meer spelen... en voor mij veel meer van belang zijn. Maar dat betekent niet dat het beeld dat per diep schet niet klopt. Nogmaals, uh, het beeld dat er een orthodoxe islamitische cultuur wil, en niet alleen in die vergeten driehoek... maar in een groot deel van de Schilderswijk... en ook in het aangrenzende Transvaal, dat klopt. Maar ook dat die mensen hun eigen grenzen overgaan... en zeggen hoe anderen zich moeten gedragen. Want dat lijkt me de crux. Ik bedoel, als je, als je tegen iemand zegt van... ja, misschien uh, is het beter dat je geen uh, bier moet drinken... Dat vind ik nog iets. Dat is gewoon, dat is gewoon missie nee, Maar of als sending. je als vrouw niet over straat kwam met een met zomerhurt... Ja, dan was het wel dat, heel irritant. Dat beeld herken ik uh, dus niet. En dat er dus echt bierblikjes uit de handen zou worden geslagen... Of dat, dat is gewoon niet waar. Dat heb ik doen. ook nooit gezegd trouwens. Maar nou. ik heb ook nooit geschreven dat er nou. bierblikjes uit even, handen. even naar Fik. Fik, wij hebben in het verleden natuurlijk in Europa ook uh, wel... Uh, orthodox-Joodse wijken. Ja. Uh, of wijken waar andere mensen bij elkaar woonden... van een bepaalde geloofsovertuiging. Dat was eigenlijk nooit zo'n punt. Ja, ik denk dat dat wat gaat hier fout? Ik denk dat het probleem is dat wij allemaal natuurlijk bang zijn dat die orthodoxe islamisten dat die heel expansief zijn. Kijk, je had Joodse wijken, maar die beperkten zich tot zichzelf. En in de westerse wereld zijn wij heel bang... dat er een expansie plaats gaat vinden. En dat dat, denk ik, een reden is waarom we nu op tilt slaan. Want er zijn natuurlijk Chinese wijken geweest. Italiaanse. Eh, eh, neem New York, waar je dus allerlei ja. gemeenschappen hebt. Neem het oude Romeinse Rijk Rome, waar je allerlei wijken had... waar vreemdelingen woonden, maar die bleven binnen hun eigen context. Ja, een per en dat... Per diep is er sprake van, van, van, van het opleggen van normen? Heb je dat idee? Nou ja, goed. Mensen zeggen dus dat ze zich die sociale druk voelen. Ja. En uh, kijk, dat is niet zozeer van jij moet dit doen, jij moet... en het is ook niet zo dat ze dat de hele dag doorhoren... maar als ze erop worden aangesproken en ze wordt tweede, derde keer... en het kan ook best zijn dat het uh, misschien in bepaalde straten... misschien meer is dan in de andere, Dat is ook afhankelijk van de samenstelling van de straten, denk ik. Um, uh, kan, het, hebben mensen het gevoel van, nou ja, weet je, dan doe ik maar iets... Iets ja. kleding, aankrek, dus mensen, mensen ervaren een bepaalde druk, en Dat is natuurlijk ook heel lastig om dat goed, goed te nee, doen. Dat, dat klopt ook wel. En die sociale druk is er ook wel. En uh, ik denk dat als je daar een moslim bent, dat je daar niet inderdaad... wat ik net als voorbeeld gaf, met, met een fles wijn uit de Albert Heijn kunt lopen. Die drinken ook allemaal golden power op straat, weet je wel. Dus die sociale druk is er wel. Maar nogmaals, er is een verschil tussen opleggen en ja, zo'n sociale druk. Ja, het is gewoon een islamitische... Uh, ...omgeving. En je kunt van die moslims niet verwachten... ...dat ze gaan leven zoals wij nee, Ze hebben gewoon je... een ander levenspatroon. Ja, maar kun je wel verwachten van, mos van die moslims... ...dat ze niet hun eigen normen weer opleggen... ...aan de anderen die daar wonen? Ja, maar dat heb ik dus inderdaad niet het gevoel dat dat gebeurt. Maar uh, mijn buurman... Vick Meijer. Die heeft natuurlijk wel gelijk. Het is natuurlijk ook een strijd om identiteit. En hm. Nederlanders zijn heel bang dat ze een deel van die identiteit gaan verliezen... En als je inderdaad in het centrum van Den Haag rondloopt... dan kun je daar, kun je daar wel iets bij indenken. Hè? Want al die Nederlanders die er ooit woonden... in uh, Schilderswijk en in Transvaal en al die volksbuurten... die wonen nu in Zoetermeer en Iepenburg. Ja. Dus die zijn allemaal weggegaan en die goedkope woningen... ja, wat komt er van in de plaats? Helder. Goed. Nou, en no dan... als ik nog één ding mag nuanceren... Ja? Nog één ding? Want dit, hè, wat je nu dus zegt... dit is in Den Haag altijd zo geweest, die scheiding. Want vroeger had je ook... De hoeden en de petten ja. en de het zand en het veen en dan ja. wonen de rijke mensen die wonen aan de kant van Scheveningen en die arme mensen die wonen in de Schilderswijk klopt. en dat is nu nog steeds, alleen de kleur van de mensen is veranderd. Okay, en als ik ook e dat inderdaad ja, even op mag laten ja. heel, heel, heel snel, heel ja, snel. Ja. Nee, het gaat over, kijk, het is natuurlijk echt een soort van segregatieverhaal en uh, het is vervelend, ik krijg heel veel over me heen uh, sinds dat ik het gepubliceerd heb. Maar het is niet zozeer dat ik mensen wegzet als... Het gaat niet om gewelddadige mensen. Het gaat niet om... Hè, dat, dat het om terroristen gaat. Want zo noem ik ze ook echt niet. Um, waar het om gaat is dat het inderdaad... Er is een ontwikkeling gaande. En die gaat misschien langzaam. Het sluimert misschien. Maar uh, die vorm van segregatie is in Den Haag heel, heel duidelijk te zien. Maar dat is dus misschien ook meteen een punt voor... Nou, aan, aan politiek en bestuur zou ik zeggen... Om daar eens te kijken, van, ja, kunnen we daar iets mee. Als we, nee. daar, als we uiteindelijk beslissen om daar niks mee te doen, dat het verder prima gaat, geen enkel probleem. Nee, maar je wil in ieder geval dat ze erover nadenken. Uh, nou ja, dat, dat, is, dat hoop je altijd als je een uh, verhaal maakt. Nou, je verhaal is in ieder geval wat losgemaakt. Wat de uitkomst is, dat zullen we nog even afwachten. Dankjewel. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Marley, Iron, Lion, Zion. Kroongetuige Serpe is speel in liquidatieproces. In dienst van de grootste maffiabazen van Nederland... werkt hij samen met andere huurmoordenaars een dodenlijst af. Jarenlang was hij bevriend met een hitman, Jesse R. Van Jesse krijgt Serpe veel informatie over uitgevoerde liquidaties... of klussen die nog gedaan moeten worden. Ik kan me zo voorstellen dat het toch wel een dolk in de rug moet zijn als een persoon waarmee je voorheen bevriend was, op zo'n manier over jou verklaart. Het is daarmee de eerste keer dat justitie een deal sluit met een betrokkenen bij moord. Ja, Bram in Dijk. Samen met uh, Enzo van Steenbergen schreef jij het boek Moordgasten. Een boek over misschien wel het meest fascinerende criminele duo uit de recente geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld. Huurmoordenaar Jesse R en zijn maat uh, Peter de la Serpe. Uh, Ze waren bevriend totdat uh, Peter uh, besloot uit de onderwereld te stappen en te gaan praten. En toen was het voorbij, die uh, vriendschap, geloof ik, hè? Ja, daar, daar komt het om neer. Ja. Ja. Uh, Peter La S en Jesse R., of spreken we hun namen voluit uit? Huis? Ja, wat je wil. Wij hebben ervoor gekozen om Jesse R. en Peter La te noemen. Zo zijn ze bekend bij het publiek. Dat is het meest herkenbaar. En uh, we willen ook wel wat boekjes verkopen. Dus uh, vandaar. <laughs> ja, hoewel hier dan weer Peter La S. staat. Ja, dit was dan weer die foto's. Nou ja, goed. Bastardien. Dat is de cover weer. Nou goed. Klaar. Ja. We daar niet naar. Het gaat meer over het verhaal van die twee. Oh ja. Ja. Goed. Um, wat je vooral hebt geprobeerd om die man in beeld te krijgen. Je zei net al: sommige mensen worden journalist. Ja, dat kan. Anderen worden humoerder. Hoe komt dat? Ja. Ben je daar een beetje achter gekomen? Is dat beeld te achterhalen? Ja. Ja, deels. Ik bedoel, we zouden natuurlijk het liefst met hun, met hun zelf willen praten. Dat was niet mogelijk. We hebben het diverse keren geprobeerd, maar dat wilden beide mannen niet. Maar Jesse heeft het al gelezen, toch? Uh, ja, deel, voor een deel heeft hij het gelezen. Uh, en hij heeft af en toe ook zo zijdelings een, een commentaar gehaald. Zo liet hij ons weten dat hij zijn diploma wel gehaald had... op de kweekschool voor de handel. Dat <lacht> okay. vond ik wel een leuk detail, dus dat hebben we aangepast. Krijg je maar, dan een smsje of een mailtje? Nee, dat gaat allemaal via advocaten. Oh. Hij zit in Vuchten in de, in de ja. zwaar bevaakte gevangenis. dus hij, kan, hij heeft ook geen contact met zijn familieleden, dus laat staan met ons. En dat is ook een reden waardoor het wel werd bemoeilijkt... om, uh, om hem te spreken te krijgen. Ja. Dus we hebben, we hebben het gedaan met familieleden, met uh, kennissen... met uh, Oude vrienden, uh, om zo goed mogelijk beeld te krijgen van nou ja, wat is er nou vooraf gegaan aan dit uh, grootste proces in de Nederlandse geschiedenis? Oh ja. Laten we maar bij Peter Lasserpe beginnen. Ja. Wat is dat voor man? Ja, een, een, een, een kruimeldief. Eigenlijk iemand die nooit een, een euro eerlijk in zijn leven heeft verdiend. En eigenlijk ook nooit heel succesvol is geweest. En dan nou, ben je een kruimeldief, als je nooit een euro eerlijk hebt verdiend? Nou dan ja, dan ben... ben je geen grote jongen in de onderwereld, ja, laat ik het zo manier, worden. Ja. Ja, het is nooit een, een, een, een belangrijk figuur geweest, ja, moest het hebben van, van overvalletjes, weet je wel. Een overvalletje hier, een beroventje daar. Precies, en allemaal niet even succesvol. Dus daardoor kwamen hij uiteindelijk ook in de gevangenis terecht. En daar... Ja, zoals wij het weten te reconstrueren dacht hij van nou ik wil nu naar die eredivisie van de misdaad toe. En wie zat daar vlakbij hem? Jesse R, in, die de, in die gevangenis? In die gevangenis. Toen al een van de, de grotere manieren in die onderwereld. En dat was voor hem eigenlijk ja, een soort kruiwagen om uh, nou ja, aan, aan de top van de onderwereld te komen. Ja, maar eerst dan nog even bij uh, Peter S blijven. Uh, waarom heeft hij nooit een euro eerlijk verdiend? Ja. Wat maakt dat hij daar geen zin in had? Nou ja, hij heeft een beetje een gebroken jeugd gehad. We weten te reconstrueren. Um, geen echte moeder gekend, weet je wel, altijd ja, gewoon kindertuizen gezeten. En hij, zo, In zijn puberteit is hij eigenlijk gewoon die, die criminaliteit, die kleine criminaliteit, ingerold. Ja, en, en leefde die van. Kijk, als hij veel verdiende, zoals dus zijn overvallen succesvol waren, gaf hij veel uit. Lukt het niet, dan, dan uh, leefde hij alleen op een fles whisky. Dat is eigenlijk een beetje, was het leven van uh, Peter Lacerbe, totdat hij uh, Jesse R. leerde kennen. Ja, ja. Jesse R. zat daar in de gevangenis wegens? schiet op de politie. Uh, ze had samen met een maatje een overval gepleegd. Uh, werd achtervolgd uh, door de politie en daar uh, ontstond een schietpartij. Uh, ja, dan zeggen ze niet van, uh, <laughs> jij mag weer uh, vrijkomen. Heel gek. Ja, raar. En uh, vandaar dat hij uh, ja, daar zat. Maar die zat toen al bij de top van de onderwereld. Ja, toen ging er al in de onderwereld ging zijn naam al rond. Uh, zijn verhalen bekend dat hij uh, he, in, in Amsterdam... in bekende clubs waar grote knokkers uh, als uitsmijters stonden... Dat ze durfden hem er niet uit te zetten. Want ze wisten van, ja, die Jesse, als, als er iets gebeurt... dan, dan, dan schiet hij je neer, zeg maar. Dat was dat zijn dat niet al een beetje nou ja. rond. Had hij dat ook al gedaan toen? Uh, ja, hij is daar nu voor veroordeeld. Voor moord in, uh, in 1993, vijf liquidaties. Uh, en, en dat was voor zijn tijd dat hij in de gevangenis zat. Alleen toen was er nog geen bewijs. Toen kon de politie... Ja, ze ze brachten hem er wel mee in verband... maar ze hadden geen bewijs om hem, uh, om hem daarvoor te veroordelen. Ja. En Jesse R. kon je gewoon bellen als er iemand dood moest? Ja, daar komt het in principe wel op neer. Zeker later na de tijd uh, in de gevangenis... Uh, hadden ze een soort moordkantoor eigenlijk. Uh, samen ook met Peter Lasserpe, Een soort uitzendbureautje. Van, uh, nou, moest er iemand uit de weg worden geruimd? Bel maar en, uh, en wij pakken het op een of andere manier op. Ja. Uh, Jesse R. had een heel andere jeugd dan Peter Lassepe. Ja, Jesse R. Uh, is een man met een uh, beroemde vader, een uh, Greg R., uh, een, een, een drugshandelaar, uh, niet iemand die uh, liquidaties deed, maar een drugshandelaar, en uh, als je naar zijn jeugd kijkt, uh, Jesse is opgegroeid in de drugs, die is, die is opgegroeid met, met, met het geld om hem heen, en met... Weet je wel, dan hoor je op school van. Nou, je moet goed je best doen en je moet een goede baan krijgen. En dan zie je tegelijkertijd je vader. Hè, die, die het op een hele andere manier doet. en die wel in die dikke Mercedes rijdt. Ja, Zo'n beeld heeft hij altijd gehad. Dus en... hij dacht, ik hoef niet te leren, er komt een andere manier. Nou ja, goed, dat blijft, blijft natuurlijk in zijn hoofd zitten. Maar het, het lijkt me wel verleidelijk. Als je altijd. zijn verhalen bekend dat zijn vader. Hè, dat, dat ze gingen stappen. en dat zijn vader zegt. Nou, jij yes, alsjeblieft twee honderdjes in, in je hand. En de vrienden die erbij waren hetzelfde. Nou, veel plezier, weet je wel. Ja. Ja. Waarom is hij dan geen drugshandeler geworden? In plaats van huurmoordenaar? Nou ja, goed, dat hebben ze ook gedaan, hoor. Dat oh, ook ja. samen met Peter Lasseb. Ze hebben verschillende dingen opgepakt. Ze hebben ook dru drugslijnen proberen op te zetten. Maar het is al niet heel succesvol geweest. Het oh, ja. nee. sprak wel altijd met twee woorden. Ja, hele beleefd. nog steeds. Ja, absoluut. absoluut. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, einde van het einde uh, van het proces. Dan zegt de rechter tegen Jesse van... Uh, hé, hey, uh, meneer uh, R, u heeft weer een, een, een kledingstuk met een Disney-figuur erop. En dan, uh, dan zegt yes op zijn kenmerkende manier dat heeft u goed gezien, hele lachtbare. Het is dus jammer dat de AB mij niet in de gelegenheid stelde om uh, mijn garderob uit te breiden, anders had ik meer Disney-figuren kunnen tonen. <lacht> ja, het is een hele aparte jongen, en, en een hele fascinerende jongen. Iemand die aan de ene kant heel beleefd is en heel netjes is, maar aan de andere kant ja, verantwoordelijk is volgens de rechter althans voor zeven liquidaties. Oh ja. Die twee ontmoeten elkaar, ja. uh, We gaan samen een moordkantoor beginnen, maar op een stopt dat ook weer. Waar gaat het mis tussen hen beiden? Uh, nou ja, ik denk zelf uh, dat Peter Lasseppe, want hij, Peter Lasseppe, die doet natuurlijk voorkomen, hè, dat hij het allemaal, hij wilde uitstappen, want hij wilde het moorden stoppen en uh, hij is het zat, maar volgens mij is het gewoon ordinair dat Peter Lasseppe geen zin meer in had in het leven wat hij leidde. En, uh, Als moordenaar Ja, hoe kan ik snel uh, in vrijheid Um, met een zak geld ergens op een strand gaan liggen. Nou ja, dat is hem gelukt. Want hij heeft contact gezocht met de CIA, was dat geloof ja, ik? De criminele, criminele inlichtingeneenheid. Ja, hij zei tegen Jesse dat hij was benaderd door de CIA, ja. maar dat klopt niet. Nee, dat is, weer, dat is weer typisch hoe dat dan tussen die twee gaat. Volgens Peter, althans, die zei van uh, op een gegeven moment ging hij dus naar de, naar de inlichtingeneenheid. En heeft hij tegen Jesse gezegd: Ja, ik praat met die mensen hij zegt, ik zeg dat maar, want stel je voor dat Jesse op de een of andere manier erachter komt... dat ik met die mensen aan het praten ben, ik er geweest. Ik praat met die mensen, maar alleen maar omdat ze mij hebben benaderd. En ik hou ze een beetje uit het lijntje, dan kan ik een beetje uitvinden hoe ze tegen jou aankomen. Ja, want hij wilde ook weten hoeveel Jesse hen waard was. Ja. Namelijk 3 miljoen. Ja, dat heeft hij toen, heeft hij toen gezegd tegen, drie tegen Jesse. Los, drie miljoen miljoen ja. euro als hij hem erbij zou lappen. Ja, ja. Maar dat, dat is een verhaal wat Peter Lacerbe dus tegen Jesse heeft verteld. Zo van, de CIA heeft mij benaderd... En jij bent drie miljoen waard. En Jesse ook. vond dat wees stoer, toch? Ja, vond hij, uh, volgens Lacerbe althans. Ja. Is het er ja. ooit een echte vriendschap geweest? Uh, nou ja, wat is een echte vriendschap, hè? Ik bedoel... Uh, uh, nou, dat uh, ze echt om elkaar gaven. Ja. Of uh, ging het alleen maar om, <laughs> om, om, om, om van elkaar te verdienen? Ja, nou ja, kijk, Jesse zegt van... Ja, wij hebben elkaar wel gekend. We zijn ook wel vrienden geweest. Maar echte, hele goede vrienden zijn we nooit geweest. Lacerbe, die zegt... Ja, we hadden wel een hechte band. En vooral met betrekking tot het uh, Scientology geloof, het geloof. Ja, want ze praten de veel de over religie, religie. Ja. hadden wij beloofd. Dan ja, we net joh, we, daar gaan we ja, het precies, over hebben. Ja, ja, ja, even heel kort. Ja. Waar gaat dus het over samen? Uh, Scientology. Uh, en dan, ja, dat is een, een bepaald type geloof. En daar, ja, daar praten ze heel veel Allebei over. Allebei horen ze bij die, uh, bij die beweging? Ja, Jesse meer dan nog dan, dan Peter Lasseb. Er zijn verhalen bekend vanuit de gevangenismensen... die we hebben gesproken. Ook wel leuk uit dit boek blijkt dat. Uh, dat, dat Jesse uh, andere gevangenen wilde bekeren. Dus ging die foldertjes uitdelen... Uh, uh, en, en, want hij wilde ze op het rechte pad helpen. Dat <laughs> kun je nagaan. Mooi. De grote man Jesse R. die uh, nou ja, zijn medegevangenen wil bekeren. Ja. Moordgasten. Het ontspoorde leven van Peter Lacerpe en Jesse R. Van Bram Enderdijk en Enzo van Steenbergen. Het is tijd voor onze dichter en dat is vandaag Daniel D. Daniel, heb jij je laten inspireren door de misdaad? Zeker. Goed, we gaan luisteren. Moordspel in de top van de onderwereld. Was het op de tweede Maasvlakte? Dat stukje Hollands glorie, zo groot als Schiphol... Dat immense kerkel voor fossielen en de oprukkende zandoorworm. Was het de dictator van een schrikbewind zonder berouw over een scabreus leven, omringd door jaaknickers? Welke artiest ging erin hem verloren? Was het op de dag van de dode dieren, opgezet, verdroogd op sterk water, gemumificeerd... met een verhaal als de Rotterdamse autozwaan, de dominomus, de ijsbekeregel, de musliefleermuis, bewaard voor de eeuwigheid? waren het partijen die elkaar niet konden vinden... omdat er te veel anderen tussen zaten als een populistisch politicus voor een moskee. Ik weet niet of houden van een woord is. Misschien zijn het er wel twee. Don't get me wrong, they can't stop me now. Het project nadert zijn einde. Maar over welke misdaden hebben we het eigenlijk? En welke gruwelijkheden staan ons nog te wachten? Wat brengt de dag van morgen? Dankjewel, Daniel D. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dagpunt nu. Kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Zometeen meteen VLF, VPRO, Geo, komst. Goedemiddag. Hallo Thijs. Wat ga je doen? Uh, wij gaan het over snuiftabak hebben. Jawel, de Europese Unie heeft zijn eigen gate. Hè? Het werd tijd. Het kost althans uh, nu al een eurocommissaris de kop. En het lijkt nu ook de positie van Barroso te bedreigen. En hij is, zoals je weet, de baas van de commissarissen. Parlementariër Bas Staes, uh, Bart Staes moet ik zeggen, van De Groene. Die komt met hele fijne details. En in het economiepanel, klinkende munt, komt de vraag aan de orde. Wordt ons grootste pensioenfonds ABP bestuurd door Muppets? Dat zou in Villa Vepiro. Dit is Radio 1. Het is half vier, hier is Dorot Megens met het NOS Journaal. De Amerikaanse autoriteiten hebben het dodental... na de verwoestende tornado in Oklahoma naar beneden bijgesteld. Er wordt nu melding gemaakt van 24 doden. Eerst werd gesproken van tenminste 51 doden. Bij het tellen van de slachtoffers zijn fouten gemaakt. Wat er nou is misgegaan is nog niet duidelijk. Zometeen om vier uur geeft president Obama een persconferentie. De patiëntveiligheid in het VUMC in Amsterdam... is volgens minister Schippers niet in het geding. Dat zijn ze in antwoord op vragen van de SP. Afdeling longchirurgie van het ziekenhuis kwam vorig jaar... onder verscherpt toezicht... Vanwege gebrekkige communicatie tussen medisch specialisten. De longafdeling werd toen gesloten. De Volkskrant meldde vrijdag dat er opnieuw problemen zijn. Het ziekenhuis en de inspectie ontkennen dit. En voor het eerst in eeuwen is in Duitsland weer een Wiesent, een Europese bison in het wild geboren. Volgens een boswachter van het Rotaan-gebergte in het westen van Duitsland, maakt de kleine Wiesent het goed. Quintus heet hij. Dat we zeggen de wie boswachter, dat weet ik niet. Uh, wandelaars moeten niet te dichtbij komen... omdat de moeder haar kalfje instinctief zal beschermen. Zo waarschuwt de boswachter, die misschien ook wel kvindig heet. Die zal het zeggen. Het zijn de hoofdpunten. We gaan naar Wijnand Zwaan van de AWB met de verkeersinformatie. Vooral problemen in het zuiden van het land, want de A2 eh, Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht tussen Urmond en Born door het gekantelde tankwagen. Dat gaat nog urenlang duren. Van Maastricht naar Eindhoven staat nu 4 kilometer via tot aan Born. Het verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. Groter zijn de problemen naar het zuiden, want daar gebeurde eigenlijk het ongeluk. Tussen Echt en Born staat inmiddels 6 kilometer file. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer richting het zuiden kan dus beter omrijden. En dat kan via Keulen. Volg dan de borden Venlo over de A67 en de Duitse A61. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Vila VpRo. Pensioenbestuurders moeten leren communiceren... en het midden- en kleinbedrijf krijgt een eigen kredietbank. Daarover praat ons panel Klinkende Munt na vier uur. Op verdenking van oneigenlijke contacten met de tabakslobby... moest Eurocommissaris voor Volksgezondheid Dali vorig jaar vertrekken. Maar nu blijkt dat dat onderzoek naar deze zaak flinterdun... Onvolledig en onzorgvuldig is geweest. en dat dit misschien wel eens dus de kop kan kosten van de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Bart Staes is Europarlementariër, lid van de Antifraude Commissie. en hij is onze gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa -VPRO. 10 VVD'ers dienen aanstaande zaterdag op het Partijcongres een motie in die uitspreekt dat politici waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt zich niet kandidaat kunnen stellen voor een politieke functie. En als ze daar maling aan hebben, worden ze geschrapt als lid. Een van de indieners is Meintje Pluimers, raadslid in Barneveld. Goedemiddag, mevrouw Pluimers. Goedemiddag. Die motie, één die, uh, keer raden van mijn kant, uh, dat is een reactie op de affaire van Rij. Het, uh, de politicus uit Roermond, uh, die lijstduur zou moeten worden... maar waar tegen een strafrechtelijk onderzoek wegens corruptie loopt. Nou, het is inderdaad de aanleiding geweest om uh, deze motie op te stellen... Um, wij willen benadrukken dat, er geen, uh, dat dit niet wordt opgesteld om de heer van Rij alleen uh, op, uh, ja, zeg maar, um, uh, van de lijst af te krijgen. Wij willen een structurele oplossing voor de toekomst. Hè, dus uh, voor alle situaties die zich uh, mogelijk voordoen, we hopen natuurlijk van niet maar willen een structurele oplossing voor altijd in de hele VVD. Ik kan me voorstellen dat u een structurele oplossing wilt tegen mensen die corrupt zijn... maar u wilt al een oplossing tegen mensen op wie een verdenking rust... en waar nog helemaal geen veroordeling over is uitgesproken. Ja, dat klopt. Ja. Uh, het is absoluut het geval dat we in een recta leven... en dat je dus onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. Dat is dus ook bij de heer Van geval. en bij alle andere mensen waarop uh, verdenking rust. Maar als je politiek Amstrager bent dan hoort, vinden wij, uh -huh. ook het zijn van onbesproken gedrag... en dat je boven elke verdenking verheven moet zijn. Maar stel, nu, maar stel nu, het komt voor namelijk in de politiek... we gaan het er zo meteen over hebben... Uh, na aanleiding van een affaire in de Europese Commissie... Uh, dat iemand erin gelegd is, en dat blijkt achteraf. En die is ten ene male schoon, brandschoon. ja. ja. Dan heeft hij gewoon pech. Nou, ik neem aan dat uh, wij nog steeds dan op dat moment een rechtsstaat hebben... dat uh, rechter daar dan opnieuw aanspraak over zou kunnen doen. Hè? We hebben een, een systeem dat je altijd een hoger beroep kan gaan. Nee, dat, bedoel ik, nee, ooit dat, ooit... dat, dat bedoelt Ger niet. Bedoelt, er is nu een verdenking tegen meneer Van Rijt. Toch even het voorbeeld maar nemen. Ja. Uh, er is niks bewezen. U zegt, nee. Er wordt nu al gezegd, uh, hij mag geen luisterduur zijn, en, uh, want we willen dat niet. Vervolgens zegt zometeen de, de rechter, gewoon in eerste zaak al... er is helemaal niks te, ver, te, te bewijzen tegen deze man. Er is niks met hem aan ja. de hand. Wat dan? Ja. Nou, dan is iemand dus uh, onschuldig verklaard. En dan kan iemand gewoon eens weer terugtreden uh, in de politiek. Dus een politiek vervullen, meedoen aan verkiezingen enzovoort. Maar de er, recht... hangt wel, er, hangt, er hangt nu wel een geurtje aan, uh, aan van Rijn natuurlijk. Ja, mede is... mede ja. uh, uh, door het feit dat iemand volgens uw motie... dan geen functie meer mag uitoefenen. Als de recht uitspraak gedaan heeft. Dat iemand onschuldig is, dan hebben we dat met z'n allen te accepteren en dan kan iemand gewoon weer terugtreden. Het zou raar zijn als wij een eigenlijk uitspraak niet serieus nemen. Dat doen we juist wel. Maar met zo'n uitspraak geeft u toch voedsel aan de, aan de volkswijsheid waar rook is, is vuur? Dat kan zijn, maar als je een politiek ambt vervult en of daaraan gaat beginnen, moet je dus heel goed nadenken. Je hebt een openbare functie, je hebt een openbare verantwoordelijkheid, je bent lid van een landelijke partij, je hebt een landelijke verantwoordelijkheid. Je moet dus heel goed nadenken bij wat je doet. En, um, ja, maar als je, er ja. Niks aan, als je er niks aan kan doen, als het je aangevreven is en er hangt een luchtje om je heen waar je helemaal niks aan kan doen. Ja, dat is, dan is het aan jezelf om te bepalen, ga ik gewoon door, want ik ben onschuldig. En ik zal dat uitdragen en ik zal mijn functie naar eer geweten verder doen. Mm -hmm. Of ik stop ermee, dat is natuurlijk de keuze van de persoon zelf. Oké, okay, dit is de motie die u en nog negen andere leden ingaan dienen op het congres. Correct. Nou heeft uh, het bestuur ook al laten weten dat zij uh, het roer um, uh, ook omgooien, of althans met een roer komen eindelijk als het om integriteit ja. gaat. Namelijk dat iedereen die een functie wil bekleden namens de VVD, bestuurlijke functie een integriteitsverklaring moet tekenen. Vindt u dat een dat goed plan? Wat zegt u? Vindt u dat een goed plan? Ik vind het een heel goed plan uh, dat het bestuur stappen neemt in deze kwestie. Uh, we hebben de laatste jaren vaker integriteit op de agenda staan. Aanstaande zaterdag staat het toevallig ook al op. Dat komt goed uit. Ja, heel toevallig. Uh, ja, dat is inderdaad toevallig. Maar uh, we zijn er dus al mee bezig en het ja. is goed naar aanleiding van rumoer uh, het hoofdbestuur uh, stappen onderneemt... om uh, ja, mogelijkheden in handen te hebben om dit aan te pakken. Dat juich ik alleen maar toe natuurlijk. Maar nu staat er... Nu, hij zei hij er ook bij, Ben Korthols, de voorzitter. Hij zei dat ja. bij RTL Z uh, vanmorgen. Uh, het is natuurlijk niet verplicht om die te tekenen. Maar als u niet tekent, heeft dat consequenties? Ja. Verplicht, uh, niet verplicht, denk ik dan. Het is als... Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik aan het werk was ten tijde van het interview van de heer Kortals. Ik mm -hmm. heb het interview niet gehoord. Nou, u mag het wel op mijn aannemen. Wat zegt u? U mag het op mijn gezag aannemen. Dat dat zo Zima, is. Dat u dat, dat erbij zegt. Ik kan het zeker heeft. doen, maar het ik heb het niet verplicht. gehoord. Ja. En ik heb, uh, heb inderdaad begrepen dat het niet verplicht is. En ik heb ook begrepen dat op het congres details uh, bekend zullen worden. Ja. ja. Als het niet verplicht is, dan heb je dus niet een handhavend middel in handen. En dat vinden wij dus jammer. Maar je wij had het over consequenties, hè? Uh, nee. Op basis, dat, dat staat ook in de motie. Nee, maar voorzitter. Dat een, een goed gesprek, een vereiste is als eerste stap. He, om het belang van de VVD te onderschrijven, als dat geen effect sorteert, mm -hmm. ja, dan moet er een middel zijn om te kunnen handhaven. Een nou ja, verklaring die niet het... verplicht is, is dus ah, niet... Nee, nee, maar hij zegt ook middel. dat weigeren te tekenen wat mag, wel consequenties heeft. Hoort u ons nog? Goeiedag. Hoort u ons nog? Nu begrijp Hallo? ik het. Mevrouw Pluimers, ik denk Pluimers. dat de verbinding verbroken is. Nee, wij nou, horen u, u wel, maar u hoort ons niet meer. En de luisteraar hoort on ons ook en mevrouw Pluimers ook. Alleen, Wij horen elkaar oh. niet. Ja, hoort u ons nog, mevrouw Pluimers? Nee. nee. nee. mevrouw Pluimers, liep weg met nou, de. Ja, mevrouw Pluimers, maar goed, het was ook wel uh, duidelijk, Ger. Ja, het moet zij consequenties er... hebben en ja. kortals heeft gezegd, het heeft consequenties. Ja. Nou, maar zij wil graag dat het woord vrijwillig dan ook verdwijnt, want uh, als het consequenties. Heeft, ja. Nou, toch? we gaan nou. lekker naar het Congres kijken via Politiek 24. Goed.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 De groenteboerentocht, of eigenlijk moet ik zeggen de groenteboerinnentocht. Want het zijn allemaal vrouwen die met hun groentekraampjes hier aan de kant van de weg zitten. Op weg naar de school van mijn dochter uh, s ochtends passeer ik uh, er tientallen van. In nog geen twintig minuten tijd. Op de fiets door de kleine steegjes. Waarbuiten de was hangt en de kippen rondscharrelen. Ik maar het pakje Ibo, Ibo en dan... Met haar winkeltje waar ik elke ochtend langs kom is een van mijn favoriete winkeltjes. Heel kleurrijk, helemaal verstopt in de kampung heeft ze haar uh, groentewinkel. Helemaal afgeladen vol en ik zeg hoe kom je nou aan al die groenten elke ochtend? Jamtika pagi, 'malam, Branka. Jamtika, Telt ze dat ze om drie uur ochtends opstaat om naar de markt te gaan, niet zo ver hier vandaan, om daar al haar inkopen te doen. En dan vervolgens verkoopen zit hier in een winkeltje. En als ik smiddags terug ga naar de school om mijn dochter weer op te halen, dan zijn alle winkeltjes ook weer dicht, want ja, dan is bijna geen groente meer in de tropen vers overgebleven. Ik zie geen vlees liggen, maar wel stapels groenten. Kan eh Ik tinggi gitu kata. Nanti kolesterol Oh, tidak ada karena mahal sekali, juga begitu juga karena mahal sekali, tidak en ze zegt, we eten ook geen vlees... omdat het niet goed is voor ons uh, chlorosterol... niet goed is voor ons bloed. moest ja, Vlees is toch niet echt een onderdeel van de Indonesische keuken. Of Je moet helemaal naar Sumatra gaan... waar ze de befaamde rendang maken. Maar goed, het is meer voor de toeristen en uh, voor de mensen met geld. Ja, dus 1 kilo is... En het is gewoon veel te duur, zegt Ibu Endang. We betalen hier 10 euro voor een kilo vlees. En de salades liggen hier op nog geen 80 euro per maand. Dus vlees is hier gewoon onbetaalbaar. We eten gewoon heel veel tempeh en uh, tahoe gemaakt van sojabonen. Het is veel goedkoper, het kost bijna niks. En het is nog gezonder ook. Eten is wel heel erg belangrijk voor Indonesiërs. Je ziet ze ook allemaal met brommetjes en uh, op de voet naar de winkeltjes gaan om inkopen te doen. Want vanochtend uh, vroeg om zes uur hebben ze de rijst van gisteren opgegeten. En nu wordt er uh, vers gekookt. Dit is ook een leuk kraampje. Even stoppen hier. In Nederland drinken de vrouwen koffie ochtends met elkaar. En hier verzamelen ze zich bij uh, de groentekraam om de laatste roddels te horen. Adabanyak uh, tempeh. Ah, tempeh tahu. Waarom is vlees zo duur? Vraag ik hier ook aan zo'n groenteboerin. En Dat is dat je koep daar kunnen import? Corruptie. Corruptie, zegt een vrouw. Ja, ze heeft nog gelijk ook. Want Indonesië probeert de eigen vleesmarkt te beschermen. Dus er mag geen vlees bijvoorbeeld uit Australië worden geïmporteerd. Maar de voorzitter van de meest radicale moslimpartij, de PKS, de Partij voor Rechtvaardigheid, hielp wel mooi zijn vriend. Een vleesimporteur bij het regelen van vervalste papieren zodat hij wel zijn vlees kon importeren. Inmiddels zit hij in de gevangenis. Ja, de corruptie dan PKS, hè? Ja, dat kan. Ja, dat Ja, Ja, Ja, Ja, kan. Ja, kan. Ja, kan. Ja, Een vrouw hier met een sluier op haar hoofd moet er het hardst om lachen dat deze moraalridder. Want deze radicale partij dus uh, nu in de gevangenis zit. Ja, vlees is onbetaalbaar en schaars. Het <lacht> <lacht> laatste kraampje dat ik passeer om de hoek van mijn huis. zodat ze er zijn? Goed Ja? En de iboe, uh, de verkoopste, de groenteboerin, ligt al bijna te slapen. En ze is al bijna klaar. Het is nu uh, acht uur. De zon brandt flink. Je moet ook echt in de schaduw staan. En nog een uurtje dan... Uh, dan breken de vrouwen hun kraampjes weer op en dan gaan ze slapen. Tot uh, vannacht één uur. En dan gaan ze weer naar de markt. Boodschappen doen. En ik ga gewoon een Hollandse boterham eten. Met kaas. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Spanje... waar niet-vleeseters als zielig worden beschouwd. Dat je een groot stuk vlees laat liggen... Ja. dat kunnen ze hier nog wel begrijpen. Maar dat je de echte ham van hier niet eet... ja, dat is toch wel een hele trieste zaak. Nou, en of. Morgen in Metropolis. Vorig jaar kreeg de Europese Commissaris voor Gezondheidszaken, John Daly... een half uur de tijd van commissievoorzitter Barroso om zijn bureau op te ruimen en te verdwijnen. Hij zou een poging tot omkoping door een Zweedse tabaklobbyist hebben willen toedekken. En de lobbyist werkte voor een Zweeds bedrijf dat zijn snuiftabak op de Europese markt probeerde te krijgen. De lobby mislukte, de aantijgingen tegen Daly waren trouwens heel vreemd, omdat de Commissaris juist voorstander was van een strenger antitabaksbeleid. En Dali houdt vol dat hij onschuldig is... en hij vecht zijn ontslag aan bij het Hof van Justitie in Luxemburg. In de studio in Straatsburg is Europarlementariër Bart Staes. Hij is van de Groene en ondervoorzitter van de Antifraudecommissie van het parlement. Goedemiddag, meneer Staes. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, vertel nog eens even wat die Dali nou precies gedaan heeft... om zo ontzettend de woede van die Barroso op te wekken... dat hij ontslag moest nemen. Nou, wat uh, helemaal zeker is, is dat uh, begin vorig jaar uh, die Zweedse tabaksfirma een poging heeft ondernomen en daarin ook gelukt is om uh, meneer Dali te ontmoeten in zijn woonplaats in, in Malta. Dat is al een vreemde zaak, want dat is tegen alle ethische regels van het lobby in. Maar goed, er is dus een gesprek geweest van meneer Dali met uh, die tabakslobbyisten. Uh, uh, over het invoeren van hun tabak vanuit Zweden in de, in de Europese Unie. Um, het is ook duidelijk dat, uh, tabak, dat uh, meneer Dali daar geen toegevingen heeft gedaan aan de tabaksindustrie. Wat er dan wel is gebeurd is dat een vriend uh, of een mens uit zijn omgeving, ook uh, iemand van zijn politieke partij, de Christendemocraten, um, ja, die zichzelf belangrijk vond blijkbaar, die is gaan praten achter de rug van Dali met, uh, met uh, die uh, tabakslobbyisten en die is geld beginnen vragen, eerst 60 miljoen euro. Dat is al een vreselijk hoge som. Dat is, dat is ook een raar uh, element in het verhaal. Later 10 miljoen euro om, uh, voor diensten. Diensten die hij aanbood om commissaris Dali, die inderdaad een zeer zeer sterk anti-tabaksbeleid wou voeren... Hmm. om die dan toch te overtuigen van wat minder soepel te zijn. Er is een onderzoek geweest van de antifraude-eenheid van de Europese Unie, Olaf. En op een bepaald ogenblik is dat onderzoek in handen gekomen van meneer Barroso. Mm -hmm. Hij heeft dat gelezen hij en hij heeft gezegd van... Hij heeft zijn, van, kijk, hij heeft zijn uh, uiteindelijke verzoek tot ontslag aan de heer Dalli... van Stap jij maar op, gebaseerd op dat onderzoek... van het officiële antifraudebureau van, van de Europese Unie. Ja, klopt. En dat uh, officiële onderzoek was eerst uh, helemaal geheim. Maar dat is uh, een paar weken geleden gelekt in de Maltese pers. Dus we hebben dat... De mensen die erin geïnteresseerd waren, hebben dat allemaal kunnen lezen. Mm -hmm. En eigenlijk, wat daarin staat, is wat mij betreft niet overtuigend. Het, uh, het, het besluit is trouwens ook dat er aanwijzingen zijn dat meneer Dali had kunnen weten of had moeten weten dat zijn vriend of zijn politieke uh, uh, partijgenoot uh, had moeten weten dat hij geld gevraagd had. Nou, als dat voldoende is om een, iemand te doen opstappen, dan. Uh, dan vrees ik dat uh, heel veel politici uh, niet zeker zijn van hun, uh, van hun job. Ja, maar er was nog meer aan de hand met dat onderzoek hè, van dat OLAF. Van dat uh, ja, klopt. anti-fraude Instituut. Wat ik meneer Barroso verwijt, is dat hij uh, toen hij dat onderzoek in handen kreeg en ook de hele zaak nog niet. Uh, in de publieke ruimte was. Er werd nog niet over gepraat in de buitenwereld. Dat hij niet is gaan uh, nakijken of alle Europese regels zijn gevolgd. We hebben Olaf, die antifraude eenheid... die moet werken volgens een aantal regels. Uh, dat is de, de Olaf-verordening. Mm -hmm. En daar wordt uh, zeer keurig uitgelegd... Uh, welke procedures er gevolgd moeten worden. Hoe de rechten van uh, getuigen van uh, eventuele beschuldigden... worden gegarandeerd. Een beetje zoals het in een normale rechtsstaat is. In Nederland, het openbaar ministerie... ziet toe op de werking van de politie... Politiediensten. Nu, de, we hebben dat niet in Europa. We hebben geen Europees Openbaar Ministerie. En volgens de regels uh, van de werking van Olaf is het zo... dat er een, een soort van toezichthoudend comité bestaat. Dat is een clubje van uh, vijf mensen, mm -hmm. rechters, uh, hoge politieambtenaren... die uh, eens een onderzoek is gevoerd... gaan kijken of alle regels correct zijn uh, nagevolgd. Of de procedures zijn uh, gevolgd en zo. En wat er in eerste instantie is gebeurd... Dus Barroso heeft niet gevraagd aan Olaf... Aan die antifraude eenheidsdienst hebben jullie dat onderzoek laten onderzo bekijken. Door die, uh, door door die toezichthouder, ja. laten we maar zeggen. Door dat comité. Uh, dat heeft hij niet gevraagd. Het blijkt nu ook uh, maanden na de feiten dat Olaf ook uh, eigenlijk dat comité er een beetje heeft buiten willen houden. Maar op een bepaald moment heeft dat, comité, dat toezichthoudend comité de documenten wel in handen gekregen. En die hebben uh, een, ja, een, een, een rapport geschreven over het verloop van het onderzoek. Maar even voor de duidelijkheid en... meneer Staats. Het is dus zo dat dat toezichthoudend comité heeft gekeken hoe de antifraudedienst of die netjes te werk zijn gegaan. Dat hebben ze uit zichzelf min of meer gedaan. Daar hebben ja, zij weer een rapport over geschreven over de gang van zaken. Juist. En dat rapport hebben ze wel degelijk naar de Europese Commissie gestuurd. Ja, maar maanden na feiten. Dus er is eerst een poging geweest om dat uh, comité buitenspel uh, buiten te zetten... en niet uh, de informatie te geven waar het recht op had. Waarom en zouden en ze dat gedaan voorwaai... hebben, denkt u? Wel, uh, het is duidelijk dat binnen de antifraude-eenheidsdienst... Van de, van de Europese Commissie, Olaf... Uh, dat, uh, dat die nieuwe directeur-generaal eigenlijk niet te veel pottekijkers wil. Dat hij uh, zelf zijn zaakjes wil regelen, dat hij zelf zijn onderzoek voert en dat alles wat, uh, wat lijkt op controle, dat hij dat uh, moeilijk maakt. In het jaarverslag van het toezichthoudend comité staat dat al met zoveel woorden. Het toezichthoudend comité zegt, wij worden buiten alles gehouden, we krijgen niet de nodige documenten. Als we documenten krijgen, is dat dagen, weken, maanden na de feiten. En dat geldt ook voor de zaak Dali. En uh, hun het rapport is, is geschreven geweest in, in, in december, midden december. Mm -hmm. Dat wil zeggen dus anderhalve maand al of twee maanden nadat Dali had moeten opstappen. Dat, dit, dat dossier is nu ook gelekt en wie dat leest 22 bladzijden lang, die ziet dat het toezichthoudend comité en dat rapport is geschreven door een hoge Franse uh, rechter, een hoge Franse magistraat, mevrouw mm -hmm. Pignon, die, uh, die maakt dat onderzoek met, als brandhout uh, kapot. En nou is, u die zegt dat, de, dat dit rapport van dat toezichthoudend comité dat zegt het was een onderzoek als brandhout dat is naar de Europese commissie gegaan dat had Barroso dus in handen maar die heeft dat niet naar het Europees parlement gestuurd of naar de antifraude commissie die heeft daar geen rekening mee gehouden. En ik denk dat als je voorzitter bent van de Europese Commissie... en je beslist over het lot en de toekomst van één van jouw commissarissen... als je niet zeker bent dat het onderzoek correct is verlopen... dan neem je toch een heel erge grote verantwoordelijkheid... om iemands carrière te vernietigen, om iemands leven te vernietigen. En maar, dat is wat gebeurd is met Dali. Maar toen, meneer Barroso, uh, Dali... Dwong om binnen een half uur uh, on, ontslag te nemen. Was hij toen al op de hoogte van de evaluatie van dat onderzoek van Olaf? Nee, daar was nee, hij niet van op de maar hoogte. Maar wacht even, dan is Barroso er volkomen terecht volgens mij van uitgegaan. dat dat onderzoek uh, te goede trouw was. Hij moet toch ergens vanuit kunnen gaan dat zo'n dienst goed zijn werk doet? Dat klopt, uh, maar uh, de commissie heeft ook al taak om uh, erop toe te zien dat alle. Europese regelgeving correct wordt uitgevoerd. En het minste wat hij of zijn juridisch adviseur had moeten doen, was toen hij dat rapport kreeg van meneer Kessler, die de basis van Olaf, ja. was uh, nagaan of alle procedures nauwgezet gevolgd waren. Ja, is dat en, nou en, zo? Uh, had hij dat Wel, nee, maar had ik zei dat... net, ja, je moet toch als bestuurder uit kunnen gaan van de integriteit van de diensten. Dat, uh, dat zou zo moeten zijn. Maar ik denk dat we hier met een, heel, met een dossier zitten... wat toch bijzonder, bijzonder uh, ja, uh, in de kijker loopt. Het ontslag van een commissaris. Dat is niet niks. Dat is het ontslag van een zeker? van de je, 27. Ik, ja. ik vind um, dat je dan toch absoluut moet zeker zijn... Dat je, er was trouwens ook ja, al... Maar dat, uh, dat bleek later, meneer Staes. En dat, en dat zal, ik wil het onmiddellijk ja. van u aannemen dat dat klopt. Dat het onderzoek klopt. En het is heel erg treurig dat zo'n dienst zo... Uh, zo slecht werkt, maar op het moment dat hij uh, het ontslag aanzegde... van meneer Dalli, wist hij dat nog niet. En je moet ergens uit, vanuit kunnen gaan, natuurlijk. Maar als u personeelsdirecteur bent in de VPRO... en u uh, krijgt een dossier van een journalist in de handen... dat hij uh, zijn schreef te buiten is gegaan... dan ga je toch als personeelsdirecteur eerst uh, kijken of dat dossier klopt. Dan ga je, wil je toch volledig zeker zijn. Je zet toch niet zomaar iemand op straat. Nee, dus u zegt, En uh, er liepen... En er liepen de, de, sorry, als ik eventjes ja, mag. Er, er liepen rond Olaf al een aantal, niet alleen geruchten... maar er, was, uh, er waren al ook in het, debat, in het parlement debatten... over de slechte werking van Olaf. Dus de, de goede werking van Olaf stond niet zomaar buiten okay, kijf. Dat dus ik vind dat, dat Barroso hier, hier toch wel bijzonder onvoorzichtig is geweest. Zo onvoorzichtig zegt u, want hij had dat rapport... dat hij het op zijn minst even goed door had kunnen lezen. Want eigenlijk zegt u, zelfs dat heeft hij niet gedaan. Want dan was hij, was hij er wel achter gekomen dat het allemaal nogal dun was. Wel, inderdaad, zelfs zonder het advies van het toezichthoudend comité... ...wie de 44 bladzijden leest van het onderzoek van Olaf zelf... ...en die, die, die, die volgt dat goed, die, daarvan kan je niet zeggen... ...dit is hier nu zwart op wit bewijs... ...dat iemand in de persoon van meneer Dali... ...helemaal zat achter, uh, achter de gedachte van... ...ik wil omgekocht worden om die tabaksrichtlijn minder streng te maken. Integendeel, wat ook blijkt uit de feiten is dat meneer Dali al van voor hij contacten had met de tabakslobby, altijd even streng is geweest. De teksten die we hebben van de tabaksrichtlijn, van de nieuwe tabaksrichtlijn, die we hebben van de maand januari van vorig jaar, en degene die uiteindelijk is ingediend, daar zit weinig of geen verschil op. Mm -hmm. Dus er is geen enkele... Uh, poging geweest, en er is in elk geval geen bewijs, dat meneer Dali bij zijn diensten zou zijn tussengekomen om die tabaksrichtlijn te versoepelen. Maar dan is het dus natuurlijk het is vraag... toch al allemaal heel vreemd? Dan is de vraag natuurlijk die u zich stelt, waarom heeft Barroso dan zo'n haast gemaakt? Gewoon omdat hij onvoorzichtig is geweest en, en, en zich niet als... Of zit er meer achter? Moest hij snel denk... van hem af? Ik denk dat er twee zaken zijn. Enerzijds, uh, ik, heb, ik heb wat zitten rondsnuffelen in hoe meneer Barroso uh, functioneert in de commissie. Ik ben bij collega's commissarissen van hem gaan vragen... Van als jullie met hem moeten overleggen, hoe loopt dat dan? En al die mensen vertellen mij, hij is een bijzonder nauwgezet iemand. Hij is een twijfelaar. Hij wil het altijd van uh, A tot Z weten vooraleer hij een beslissing neemt. In deze heeft hij dat dus niet gedaan. Dus ik denk dat hij een beetje in paniek is geschoten. Ik denk dat hij hier dacht van, oei, eind van de jaren negentig van vorige eeuw... is er daar nog eens een commissievoorzitter geweest, meneer Santer. En die is uiteindelijk moeten aftreden. Ik wil dit niet. Dus ik ga korte metten maken. Ik ga gewoon heel driest optreden. En ik ga meneer Dalí uh, doen Nemen. Als dat zo is, dan vind ik dat dat slecht leiderschap is. Je gaat niet vanuit paniek uh, nee. iemand ontslaan. Je moet zeker zijn. Nou, zijn er volgend jaar spoor... verkiezingen, meneer Staas? Legt die nog druk op deze kwestie? Wel, Het, het tweede spoor is denk ik uh, de verwevenheid uh, van uh, of het gelobby van de tabaksindustrie bij de Europese Commissie. En wat meneer Dali verweten wordt, is uh, van inderdaad een contact hebben te, te hebben gehad met de tabakslobby. Dat was niet aangekondigd, dat was onjuist. Maar dat is ook gebeurd door mensen in de omgeving van Barroso. Dat is ook gebeurd in de omgeving van mensen van het secretariaat-generaal van de commissie. Nu wil ik niet dat er dubbele uh, standaarden worden gehanteerd. Ik wil, als de ene moet opstappen, moet de andere ook opstappen. Okay, dus en er u zijn gaat... aanwijzingen u dat die Barroso andere mensen... U gaat Barroso naar het parlement halen en u, u zult het van hemzelf willen horen. Helaas is het is tijd dat er... op. Minister, okay. dan, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dag. De villa is zo nah,